Remol Serene, het NOS Journaal. Gouverneur Rick Scott van de Amerikaanse stad Florida heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege de nadering van de tropische storm Isaac. Meteorologen voorspellen dat Isaac een kracht zal toenemen tot een orkaan van de tweede categorie met windsnelheden tot 177 km per uur. Verwacht wordt dat Isaac maandag of dinsdag de kust van Florida bereikt. En op dat moment begint in Tampa de conventie van de Republikeinen. Er worden ongeveer 70.000 gedelegeerden, journalisten en demonstranten verwacht. Volgens Scott zijn er geen plannen om de conventie uit te stellen. De gedelegeerden krijgen instructies over wat ze moeten doen tijdens een orkaan. Oud topman Wisse Dekker van Philips is vanochtend in het Zeeuwse landen overleden terwijl hij in zijn auto reed. Zijn auto raakte vervolgens van de weg en reed tegen een verkeersbord, een hek en een schuurtje van een woning. Dekker was president-directeur van Philips van 1982 tot 1986 en voerde in die tijd een ingrijpende reorganisatie door. Toen hij aantrad als topman stond Philips onder zware druk door de concurrentie uit Japan. Ook kreeg hij te maken met de mislukte introductie van de V2000 videorecorder. Deskundigen twijfelden nogal eens aan de capaciteiten van Wisserdekker, maar bij het Philips personeel was hij populair. Wisserdekker was 88 jaar. De dodental bij een gasexplosie in de grootste olieraffinaderij van Venezuela is opgelopen tot 24, zeker 50 mensen raakten gewond. De raffinaderij is voorlopig stilgelegd en inmiddels is volgens de Venezolaanse staatstelevisie alle gevaar voor nieuwe explosies geweken. De raffinaderij in Hawaii is een van de grootste ter wereld. Er worden zo'n 900.000 vaten olie per dag verwerkt. In delen van Groningen, Drenthe en Friesland waren urenlang de landelijke radiozenders niet via de eten te ontvangen. De oorzaak was een glasvezelbreuk tussen Hilversum en de tijdelijke zendmast die in Assen is neergezet na de brand in de zendmast in Smilde. De storing begon rond 11 uur en was om half vijf vanmiddag weer verholpen. Het weer, er kunnen pittige buien voorkomen met kans op onweer en vooral in het westen en noorden kan veel regen vallen. Morgen verspreid over de dag buien, soms met onweer en het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 vorige week waren ze nog afsluiter van Lowlands 2012 en ze zijn een half uur eerder gestopt omdat ze in de tent werden te warm. Je weet wel dat heerlijke weekend. Nu gaan we even naar het koude weekend van nu. Aldo staat buiten, ons verslaggever op het Doorsplein. Wat voor weer is het? Ja, het is uh, droog gelukkig, maar het uh, waait wel flink. Het, maar wat voor, wat voor weer is het? is het? Kan je met korte mouwen staan, of niet? Nou, ik sta met korte mouwen en dat is dat wel te doen. Okay. Alleen een schuif met buiten mijn biet, maar uh, verder uh, is het wel te doen. Hé, hey, hoe, uh, hoe is het daar op Dorfvlein? Nou, het is nog rustig. Ik denk dat het door het weer komt. Want uh, als mensen naar de hebben, het geluisterd hebben, hoorden ze natuurlijk dat het na mijn vuur pas een beetje droog gaat worden. Dus denk ik denk dat na een u lekker uh, druk gaat worden. Ik hoop ook dat het lekker druk wordt, want nu uh, blijven er even lekker staan. Ik ga sta veroort blijven bij uh, En het uh, klinkt wel goed. Ik ga alleen even houden uh, verderop, want ik ben zo helemaal niet meer, niet meer te verstaan. Met. Ja, heel goed. Dus ehm. Um, um, misschien heb ik het op de achtergrond wat het hoort, muziek. Maar uh, en straks uh, natuurlijk Ruud Jones dat de altijd daar. En uh, daar ga ik zeker even in kijken. En uh, als het goed is, zou ik een uit jullie dacht ik, maar dat weet ik niet. Dus ik heb niet meer gesproken staan verder. En eh, uh, nou, het ja, eh. Dus, uh, ik begin al langzaamaan, een beetje meer, meer. Komen ook wel. En dat is wel gezellig. Oké. Okay. Nou ja, we gaan hier zo meteen nog even één keer spreken als je bij Ruud Jansen staat. Het lijkt me gezellig. Dankjewel en uh, tot zometeen. meteen. You. Oh, you. <laughs> En Dan ga ik verder met de nieuwe van Milan en Phoenix. En wat is die fijn zeg, Istanbul. Constantinople, now it's Istanbul, My Constantinople, been a long time gone, no Constantinople, still is stuck, you're still alive on the moonly night, every girl in Constantinople is a Istanbul, not Constantinople, so in Cuba, baby, Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. It's them, it's them, it's them, it's them. and old, like Constantinople, so if you are dating Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once new Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just like Istanbul Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul Now Constantinople, been a long time gone No Constantinople, still a still delight On a moonlit night Every girl in Constantinople I'm Constantinople, so if you've obeyed in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Maar is ooit gecoverd door de Shuka Babes Die ga ik nooit van mijn leven draaien op de radio Tenminste, zijn ik word verplicht Maar daar ga ik niet van uit Maar deze is veel leuker, Adina Howard, Freak Like Me En Aldo, ja, um, ik heb hem twee weken geleden aan de telefoon gehad In Rudy's Nederland, zoek je bij Entertainment for You En um, ik moet zeggen, het is fout Maar het is best leuk Oh, die ken je Ja, wel. jij kent hem, zingen wij vrolijk mee Het is Alex Nou, dat wil nou niet meer Wil ik jou <laughs> nou, meegezingen met over de Oh god, gaat niet goed je hebt geluk dat u nu maar 2 minuten 45 bent. Ah, de gl de glashieroverservice is net weg, dus uh, die ah. kunnen ze niet komen. Doe maar ah. doen we niet. Jij en ik? By get Ik. Ja, ja, ja. Onze band kan niet stuk. Even twee keer zie ja, je aan het programma. Is dat even wat? Maar ze is ook zo goed. Eerst hoorde je met David Ketta. En dit is haar eigen single Clap Your Hands. Ja, wat zeggen? Ik zie haar zo opeens op en ja, ja, wil je zeggen. Ik wou zeggen, mag ik ook verzoeken met me schaamvragen? Ja, tuurlijk, wat wil je? Hoor. Mogen mensen dat ook doen? Ja, mag tuurlijk. Ja. Maar hoe kunnen ze dat doen? Ja. Um, dat kan via Twitter, hashtag ZFM, Facebook van ZFM Stanford, of bellen 03573-1969 of um, 06, jouw 06. Uh, mijn 06. Wat wil je? Wat wil je? Ik wil, uh, wat wil ik ook weer horen? Oh, een liedje van andere Haas zou ik horen. Echt waar? Ja. Held vanavond. Over andere Haas is gesproken. Uh, ik leef mijn eigen levens goed. Of kleine jongen? Kleine jongen. Uh, uh, is ik zat gisteren uh, Knevel en van der Brink te kijken op Nederland 1. Ja, Dat is ja. een uh, actualiteitenprogramma van de EO. Uh, ja. Andries Knevel kende andere Haasus niet. Daar kennen hem van naam, maar hij heeft nog nooit een liedje gehoord. Kleine was een uh, Frits Wester zat er. Ja. Die had verteld van. Ja, mijn vrouw was overleden. En twee dagen voor hoorde ik kleine jongen. En ik moest zo huilen daarvan. En andere Knevel wist niet wie andere Hazes was. Ja, maar het is best wel apart hoe, hoeveel bekende Nederlanders andere bekende Nederlanders niet kennen. En toch een aantal mensen, bekende Nederlanders, die kennen andere bekende Nederlanders weer niet. Nee. Dat valt me toch wel op. Ja, maar dat vond ik wel aan. andere André Hazes moet toch wel een ja, beetje bij het cultureel het erfgoed horen, toch? Ja, dat lijkt me wel. En hey, um, deze week, natuurlijk vandaag het muziekfestival in Zandvoort... Zijn we nog niet klaar met feesten? Want volgende week, zaterdag 1 september, vindt er um, ook een festival plaats. Namelijk Back to the 60s um, Festival. Er zat een podium op het Raadhuisplein met diverse activiteiten. Met onder andere Superband, Als de Brandweer. Parade van de historische raceauto's. En de optreden van de Beach Bob Singers en DJ. De parade van de historische raceauto's vindt plaats in het centrum van Zandvoort. Vanaf 7 uur. En um, de, de Beach... Singers vanaf uh, 6 uur. Dus uh, we blijven in de feeststemming. Dat is wel leuk. En ja, we moeten hem toch even doen. En daar ben ik wel heel erg blij mee. André Haastens, ik zag hem vandaag nog een live optreden in 1982. Toen was hij in topvorm. Hij zong uh, Zij Geloofde in mij. Het was op uh, Nederland 2. Toen dacht ik, oh, misschien moet ik hem toch nog even draaien. En Aldo, jij bent goed bezig vandaag. Want jij vraagt hem gewoon aan. Dan kan ik hem zeker niet wijzen. Ja, denk ik door... Uh... Hij dronk altijd heineken, geen grons, toch? Hij maakt dat nou niet uit Alcohol is alcohol, toch? Oh, zo ben jij Oh god, we zitten hier met een hankerlisje Oh god, gelukkig was de andere dat ook Oh, mag ik eigenlijk niet zeggen Kleine jongen Kleine jongen Je bent op deze wereld Dus zal je moeten vechten Net als ik Die kan het weten Op ieder ogenblik, kleine jongen. Er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas niet waar. Je moet maar denken. Meer over. Ik heb geen stem meer over. Tevreden? Ja, helemaal. Wat dacht je van die hiervan? Is ook wel lekker. Ik ja, vooral, vooral die clip. Die clip moet je checken. Het is Cerebro en Mama Lover, wat Aldo en mij betreft. De zomerhit van 2012. Mama Lover.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 Ik zeg, Jamie Lydell is toch wel een held Voor mij zeg, want wat heeft hij een Heerlijke liedjes gebracht Dit was Multiply op ZFM Zometeen gaan we weer naar buiten Want Aldo, die gaat zometeen nog even doorpen Die staat volgens mij nu in de Haltestraat, of niet Aldo? Ja, ik ga zo naar de <laughs> maar ik, uh... Nee, hij is nu in de studio en zometeen ga je naar de Haltestraat En dus dan ga je even, even kijken wat er nu te doen is En of ja. de sfeer een beetje goed is Dat is wel belangrijk natuurlijk We hopen dat het droog blijft Dus Handsome Poets En Sky on Fire journey, one direction, reaching high, the feeling of the spirit, always present as you climb, one direction, one vibe. Klein probleem met de telefoonlijn <laughs> Oh, oh, oh, oh Het zit er ook niet mee Het ja, is misschien wel een, wel een grappig verhaal. Een, een verhaal In de wandelgangen van het ZFM uh, Het raam is eruit gegaan vanavond Er stond zoveel wind En we hebben geen idee hoe Maar het raam is gebroken En We hebben een man, een man gebeld Die moest uit Haarlem komen En die heeft het, het raam um, vernieuwd Aldo staat nu in de studio We gingen even kijken hoe de, hoe de telefoon het doet Maar hij geeft een krimp hè hij doet het niet, hè? Nee, hoor, kan maar helemaal niet. Geen nee. Oh, oh, oh. Het zit, het zit ons niet mee vanavond. Laten we hopen dat het uh, zo meteen droog blijft. En dan gaan wij lekker drankje drinken in, uh, in het dorp. Um, ja. Nou ja, we gaan het even proberen. En zo meteen dus Aldo, hopelijk vanaf de straat. semi-sonic en chemistry nog een kwartiertje te gaan hier bij ZFM voor het live muziekfestival en we gaan even naar buiten toe, want Aldo, waar loop jij? ik uh, loop uh, richting de Altersstraat oké, okay, richting de straat ja maar uh, het buiten hoor, ik hoop dat ik een beetje samen beetje Eh zeg eens wat ja, hè? Ja, ik hoor je goed ik hoor je goed Mooi. Uh, uh, ik uh, loop dus net hier voorbij en ik zie de Rue uh, Johnson ver opstaan. En ik sta hier op een plek die niet zoveel kijkdingen de bench uh, zit. En, ah, hij is al hoor. Ik uh, loop door naar Rue Johnson. Ja. Oh, is het gezellig een druk hier. Uh, ik weet niet of je de mensen kan horen achterop, achterop. Nee, maar... ik hoor niks. Waar, waar sta je in de steegje of zo? Ja, ik loop wel een beetje aan de kant. Ja, ja. Ik Een beetje te staan bent. Ja. Maar het wordt langzaam drukker. Oké. Okay. Ik denk dat mensen toch uh, geluisterd hebben naar het weerbericht. Dat het, uh, dat het schoort dat het na het druk uh, mooi weer blijft. En minder kans op regen. Dus uh, Maar uh, bij Rick Johnson staat het... Uh, het stuk. Ja echt, uh, staat het druk ja. daar. En wat, wie staat er in de Middenhalterstraat? Weet je niet? Die kan ik uitbrengen. Zal ik, uh, ik zal even kijken voor je? Ja, ehm... Uh, uh, Bob Color Band. Ah, daar ben je net langs gelopen, neem ik aan. Ja, we spelen wel aardig een goede muziek, moet Ja, is dat, is dat leuk? Oké, okay, oké. Okay. Ah, het is daar druk ze nu, uh, zeg maar. Het podium daar is druk ze. Hoe zit het met de wind? Want uh, volgens mij is het best pittig, toch? Nou, ah, uh, ik, ik sta zonder shirt. <lacht> zonder, shirt. <lacht> zonder Sta je zonder shirt? <lacht> oh god. Al die dames, hè? Of heren, kan ook. Ik sta met shirt. Helemaal wit shirt, met de en een zonnebril. En een ga op mijn rug. Hij is wel Maar hij is wel te doen. Ja, is wel te doen. Nou, oké, okay. Aldo, dankjewel. We gaan, uh, ik zie je zo meteen in de studio en dan sluiten we af. Oké, okay, hoi. Dit is lekker, zeg? Dit is. Martin Dame. Alright, yeah, yeah. Lekker, het Martin Dama, alright, yeah, yeah. Wat een heerlijk liedje zeg. Um, ja, ik, ik, ik was even in gesprek met onze programmaleider Albert-Jan Vos voor ons programma. En die zegt: Ja, er zijn veel Duitsers in Zandvoort. Nu heb ik één Duits liedje. Misschien past het niet helemaal bij de zaterdagavond. Nou ja, ligt eraan wat voor zaterdagavond je hebt. Mag ik raden? Ja? Peter Fox met House ANC? Nee, nee. Oh. Het is Roger Cicero. Dat klinkt enorm lekker. Het is maar wat je voor zaterdagavond wil. Maar het is speciaal voor de Duitse gasten hier mm. in ons dorp. Roger, Cicero. En ik at mijn ein. Baby, seit je fout bent, ik kom nog uit. Besonders deine Gegend meide ich. Und En treffe ich tref ik fragen mich, was ich jetzt tue. ik soll ich denn ik tun ohne dich? Ik hab ein, ich ik Ik Alles das, was geschehen ist, kapier. Ich abne ein, ich ab nur aus, nehme einen Tag nach dem anderen, bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir. Ich lebe von Erinnerung. Sie bringen mich durch die Nacht. Geh nochmal alles durch, von Anfang an. Und ich bleibe in der Hoffnung, dass die Zeit schon alles richtig macht. Bis dann tue ich, was ich kann. Ich atme aus, setze einen Fuß vor den anderen, bis nicht alles das, was geschehen ist, kapier. Ich abmeilt, ich atme aus, nehme einen Tag nach dem Andern, bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir. Ich bin ik. ich habe, habe aus immer Tag nach dem anderen. Das ich selbst weiß, dass du wieder kommst zu mir. Speciaal voor onze Duitse gasten. Roger Cicero, Ik ich... atme ein. Dat is ook voor mij hoor. Ik vond het een heel lekker liedje. En tot zover deze Entertainment for you Met het Muziekfestival 2012 Live Aldo, Ik vond dankjewel. Uh, hartstikke gezellig weer Nou ja. dat is uh, goed om te horen jongen Ik denk een uh, goede voortreffer Voor, uh, voor uh, de avond zelf zeg maar. Zeker weten. wij gaan lekker door En ik wil nog meer uh, Natuurlijk Roy van Buringen wil ik bedanken uh, Ik wil uh, en Henry bedanken ja, uh, Mick nu? Harren natuurlijk Audi. En onze eigen CFM Weerman En Lex van Hoorn die we even gestolen John hebben van. Uh, John, John Fleming, Natuurlijk tot zover dus. en, Tim en wil we je nou uh, weten hoe wij eruit zien? Kom uh, naar KV4. Daar zijn wij vanavond hele af te zien. En te bewonderen. Met een, uh, denk met een biertje in onze hand. Oh god. En uh, we hebben allebei een wit shirt aan. Ja, maar jij met een tas om. Ja. Doe nou een keer die tas af man. Nou, hij zit lekker. Oh, dat mag mijn geheim spullen. Morgen zondag in Camerland van 2 tot 5 we ons weer. Met natuurlijk veel meer DTM van het circuit. Ik wens je een heel fijn weekend. En wie weet, tot de volgende keer. Gigi Agostino. Dorito.